autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Let op. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, tv, radio en internet. ZFM. Let nu. Toebak. Le Goedemorgen. Goedemorgen. In dit prachtige Zandvoort zijn we er weer om jullie te... Vermaak of te vervelen? Wat was het nou? Ja, ik weet het eigenlijk ook niet meer. Ik word even afgeleid door alles wat hier zo raar klinkt. Ja, ik, ik hoor het ook. Ik hoor een echo. Het, wat is dit? Sorry hoor. Luister, dat ik me daarmee lastig val. Maar ik klink echt te beroerd voor woorden dit. Het lijkt alsof we op de boulevard staan met Windkracht Ting ofzo. Wat is dit? Geen idee. Zijn er snoertjes los of zo? wat is dit? Nou, probeer het even te halen wat het is en tot die tijd... Uh... Het blijft volhouden, hè? Dat hebben we altijd gezegd bij dit programma. We gaan gewoon door tot de meneer. Vallen vijf minuten over acht welkom bij Toebak leeft. En als er Op een technicus de... luistert... Heel graag. Help ons even. Ja. <laughs> Meld u even, dan weten we waar we aan toe zijn in ieder geval. Ja, zeker Pascal, die is altijd vroeg wakker. Ja, ja die dus, uh... zien we soms om kwart over acht rondlopen terwijl hij om tien uur de knoppen moet bedienen bij Goedemorgen Zandvoort. Nou, het is groot feest natuurlijk voor Marco Kroon. Ja, ik ja, heb hem gezien. Jawel, ja, ja. hij is echt helemaal. Uh, hij, zijn naam is gezuiverd. Of er zat cocaïne op. Echt, het, het, het viel gewoon van zijn jas af. Het zat op zijn schouder alsof het roos was. Maar nee, hij heeft helemaal geen cocaïne gebruikt. Nou, ik heb echt. Uh, nou ja, petje af. Hij is wel veroordeeld voor uh, stroomstootwapens. Weet je, dat zijn van die hele ge uh, gevaarlijke wapens. waardoor je helemaal land raakt. Ja, dat mag toch? Als, uh... Hier een voorbeeld van. Nou, als jij bij... Uh, was het marine, was het? Of, uh, hij staat in het leger in ieder geval. Ja, hij staat in het leger, ja. Ja, en hij mag toch zijn baan houden. Dan gooi er 6000 uit en hij mag blijven. Terwijl ja. Hij, terwijl hij toch van twijfelachtig allooi is. Ja, maar hij heeft wel zo'n zo uh, kruis gekregen. En het kruis hoeft niet terug te geven. En hij zegt ook, ik, ik kan niet wachten tot ik straks bij 4 mei op de dam sta. En dat ik dan de koningin weer in haar ogen mag kijken. Ja, maar dan gaat hij ook schreeuwen. Zit gaat hij huilen? In? Gaat hij geeft een schreeuw. Ja, oh, ja. ja, ik ben er En gelijk weer paniek van, van, uh, van vreugde gewoon Ja, maar ik ben gewoon zo bang ook nu, hè, met 4 mei Dat gewoon iemand het weer gaat doen Ja, is dat zo? Heb je echt angst ja angst te nee, die kerst, die denken gaan we kijken of het ons ook lukt Nee, toch, zullen we zo laag zinken in Nederland of wel? Ja Er was wel iemand in, waar was het ook alweer? Uh, vorige week hadden we het er nog over In uh, af aan de Rijn Er waren twee mensen die zich hadden gemeld zo van, Wij gaan het ook doen We gaan het rondschieten Ja, precies dus, uh, ja, nou, dat, uh, wij gaan nog even kijken hoe we dit uh, euvel uh, kunnen verhelpen. Dat lijkt me echt heel prettig. En dan moet u even gaan genieten van een geweldig stukje muziek.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 Can't help it, it's not his fault Just a dangerous, dangerous age But every night is still so much fun And you're still out there, darling Clinging on to the wrong idea Light. En in de morning natuurlijk. En uh, ja, ik moet me eigenlijk al, al vier dagen moet ik me scheren. Dus ja. ik deze platen draaien ook. Is dat vanwege uh, Pasen, dat je Jezus aan het kruis na doet ofzo? Van uh, Had hij een Ja, ja die al had op. volgens mij al, uh, oh, wel zoiets echt. als jij. Ik vind je wel heel erg... Uh, ja? Ja, ik, ik ben krijg nog nu toch wel paasgevoelens. Ja, <lacht> ja. ik, <lacht> ik ben, ben nog wel bezig om even uh, zo'n gespierd lichaam te krijgen. <lacht> en heb ik nou... Heb ik nou harde tepels? Oh. Dat was toch die scène uit, uh, uh, stand-up comedian? Nee, niet stand-up Theo Maas of zo Is hij aan het beeld van Jezus zat te likken? Oh. Dat hij naar de, dat beeld in zijn handen zat en keek ze naar het beeld en zegt... Hé, hey, heeft hij nou harde tepeltjes? Ja, het was gewoon koud. Het was midden in de nacht. Ja, ja dus, ja. Hey, maar dan stond hij echt op het podium aan het beeld van Jezus zat hij Ja, dat is wel eigenlijk dat een, een beetje echt dat echt pijnlijk. In plaats ja, van de heen. moslims af te zeiken, of de joden, of weet ik wel wat voor geloven zouden die gewoon het de christendom af te Ja, maar je hebt toch ergens ook een plaats, volgens mij, ergens in Mexico of zo, Ja. Of da uh, dat ze dan de uh, Passion of Christ uh, naspelen en dat er ook mensen zich echt laten kruisen, hè? Filipijnen was dat. Filipijnen was dat. Ik heb gisteren dat. nog een filmpje van okay. zitten kijken. Ja, ik ben gisteren uh, weer gewoon naar de film geweest, naar uh, Black Butterflies met uh, oh, oh uh, uh... Caris van Houten. Dat was ja, ook een heftige film. Maar, maar inderdaad, dat ze ergens, dus, dan, dan is het een hele eer als jij uh, Jezus mag zijn tijdens dat gebeuren. En ja. dan uh, word je ook opgehangen en zo. Oh. Het is wat anders dan Siek van de Ploeg die een uh, gouden rond uh, zwalkt in zijn rooien overal en zijn handboeien. En <laughs> ja. dat was afgelopen donder geloof ik, of zo. Ik hoorde Giel Beelen erover, die had zoiets van: hmm, was leuk in beeld gebracht. Uh, we gaan nu weer een plaatje draaien. <laughs> ja, Je ja, had echt zoiets van. Ik weet niet, ik, ik, ik, ik heb het een paar keer zitten kijken. Het zat ook af en toe een beetje naast de maat. Ik denk, dat het niet helemaal zuiver dit. Maar het was wel leuk, ja, leuke, noem je dat? Uh, show. Leuke show. <laughs> ja. Het was leuk bedacht. Ik bedoel... Nou, ik zag gisteren trouwens wel. Ja. Ik was wel laat thuis. Ik zat toch nog even te scheppen. Dat er in Rome, daar bij het uh, dat, uh, grote amfitheater, dat daar dus uh, ook een of andere nachtmiss was met de pauze en zo. Oh ja, het was wel uh, ja, het was wel heel apart. En in het Italiaans werd dan het verhaal voorgelezen, het leidensverhaal, ja. dat hij met de kruis en zo. Uh de berg van Golgotha, Jezus dus hè? Als je denkt wie? Ja De wie? paus? Nee, ja. Jezus? Nee, nee, niet dat de paus. Dat hij dan met, paus, met, met het kruis op zijn armen zo, uh, zo uh, die berg op ging en wat hij dacht en wat de omstanders dachten, maar dat werd allemaal verteld in het Italiaans. En dat is dan zo. Ja, dat is toch veel ja, en Ik had ook wel het idee dat die paus wel aangegrepen was. Dat was even heel indrukwekkend. Oh ja. denk ik van ja, nou ja, daar gaat het paasfeest om. Ik bedoel, we krijgen allemaal vier dagen vrij. En iedereen denkt oh lekker, we gaan naar het strand. Ja. <laughs> dat vind ik ook prima hoor. Ik bedoel, uh, maar ja, is, uh, dan weet je weer een beetje van. Oh ja, er afgelopen werd wat geveerd, weet je. Afgelopen wel. week hoor je namelijk ook uh, vragen aan de paus stellen. Oh! En natuurlijk. Uh, eh, wat wat heb zag... jij gevraagd? Nou, ik heb niks gevraagd. <laughs> nee! Nee, een lekkere priester die op bezoek mag komen. Hè? Nee, ja. uh, er waren onder andere vragen zo van. Uh, uh, hoe is het dan gekomen dat die Japaners zo uh, moeten lijden? Ja, nou, waarom? Daar moest, moest je nog even contact over zoeken. Dat wist hij niet helemaal. Ja. En ja. onder andere, een meisje vroeg op een gegeven moment van. Uh, ze had echt een heel drollig vraag gehad. en ze, ze had iets over, nou ik weet niet, ze vroeg iets en uh, Bous begon te, uh, te vertellen over uh, waarvoor Jezus aan het lijden was. Dus op een of andere manier... Voor onze zonden van de hele wereld, ook de zonden van de toekomst, knap hè? Ja, is... ja, dat vind ik altijd een beetje onbegrijpelijk en leidt hij dan ook voor de mensen van de islamieten? Vraag ik me af. Maar ja, dit gaat allemaal veel te diep. Gaat ik denk dat we gewoon weer wat vrolijks hier overheen moeten gooien. Want hey, ik voel me langs zo een beetje in, in, in. zakken. In zakken, uh, ja. ja? En gisteren toch even te veel. Uh... Oh nee, mag niet, hè? Gisteren. Als vaste. Nee, ja, precies. Ja, nee. Je moet wel even meevoelen. Met de armen. Um, de nieuwe plaat van uh, Arctic Monkeys. En uh, het is vandaag AM Radio.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 Die heet... Uh, uh, ja, uh, don't sit down, because I move the chair. Blijf van mijn stoelen af, zeg ik altijd. Niet op die stoelen zitten. Ik heb vanmiddag weer een feestje namelijk. Mijn dochter was afgelopen woensdag jarig. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ze was gelijk met Hitler jarig. <tieden> nou, hou op. <tieden> <tieden> en ieder jaar uh, heb je zo'n heb je hakenkruisfeestje. <tieden> ja, leuk. Maar het is wel grappig, want ik ging namelijk uh, met hun zwemmen. En uh, nou ja, dat worden toch al flinke meiden. Die zijn dan uitnodigd. Die zijn allemaal ronde 9 à 10, weet je wel. En dan sta je in het zwembad. En dan, dan gooi je dus eerst je eigen dochter uh, achterover het zwembad in. Dat vinden ze dan leuk. En dan krijg je dus al die meiden die willen dat ook allemaal, weet je wel. En nou en dan heb je, je spierpijn in je armen waarschijnlijk. Ik had het echt helemaal spierpijn in mijn armen Maar ik denk, ja kom op hè. Je staat wel met een zootje meiden. Je laat jezelf er niet kennen. <laughs> dus ik denk, zullen ze dat over vijf of zes jaar ook willen? Moet nee. Dan, nee, willen nee ze, ja? Dat willen ze dan niet nee, meer. Nee, jammer. Denk, dan vind ik het pas interessant worden. Ja. Ja. Helaas, ik geniet ervan, elk moment. Dat is heel goed. Ik, uh, we zijn een beetje nog in de paasferen. Yeah. Maar ik heb hier uh, ook een bericht over paaseitjes. Vind je het interessant? Ja, dat, is dat is een klein uh, appelboompje ja. van Volker Kraft uh, uit Duitsland. Die was uh, in 1965 slechts voorzien met 18 vrolijk beschilderde paaseitjes. Maar tientallen jaren is de, later is ze inmiddels uit de kluiten gewassen boom opgeluisterd met 9800 eieren. Kunstig versierd met allerlei materialen: van schelpen tot kraaltjes. Het is in Duitsland erg populair om uh, bomen en zo te versieren met lege blazen, eieren en zo, schilderen. Maar uh, ja, zijn boom spant de kroon. Vorig jaar kwamen er ruim 30.000 bezoekers om zijn paaseieren te bekijken. En uh, ja, hij heeft dus echt twee weken nodig en heel veel beklimmingen van een ladder om alle eieren in de boom te hangen. En ieder jaar, jaar wordt het meer en meer. In het begin gebruikte hij nog plastic eieren, maar nu heeft hij echte eieren. Die worden door zijn kinderen beschilderd. En inmiddels is het versieren van eieren grotendeels in handen van zijn vrouw. Want tijdens de lange winteravonden breidt zijn mutsjes voor de eieren. Oh, wat een leuk. hobby. Anders krijgen ze koude oortjes, die eitjes. Joer. Maar het is wel mooi, want ik denk wel... Ja, paas is eigenlijk voor, voor mijn gevoel net zo'n groot uh, feest voor, voor de kerk en zo, voor katholieken. Net zo groot als uh, voor uh, de kerst. Ja. En met kerst, uh, hè, dat begint dan in... Uh, uh, september, oktober al, met uh, het, het verkopen van uh, kerstmateriaal, al die dingen. Ja, en Pasen, dat uh, gaat langzamerhand ook zo groot worden, lijkt wel. Lijkt wel of er steeds meer aandacht voor is. Dit wel het geloof eigenlijk helemaal op de achtergrond raakt. Ja, dat is gek is dat, hè? Maar mensen zoeken toch iets, denk ik. Nou, ik weet het niet. Ja. Ik heb dat helemaal niet. Echt, ik heb er laat het geloof, en ik, als je niet meer geloof. Uh, dan moet je iets tekenen. En dan moet je je vrije dagen inleveren. Dat vind ik een goed idee. Dat zou, zou, zou ik ja. voor zijn. Dat is goed voor de uh, economie. Ja. Maar, maar ik was in Duitsland nog. Ik heb ja? er nog een bericht over. Dat een Duitse helpdesk Die maakte er een gewoonte van. Om gesprekken te beëindigen met de woorden. Jezus had ze liep. <lacht> Oftewel Jezus houdt van u. Ja. Maar Die is dus terecht op staande voet ontslagen. Als een, een rechtbank in uh, Noord-Rijnland-Westfalen. Noord die heeft het bepaald. Want uh, de telefoniste was vorig jaar dus op straat gezet. En... Kijk, ik, ik, het staat net dat het een dame was, maar nu staat het weer dat dit een man was. Die was vorig jaar op straat gezet en uh, hij ging naar de rechtbank, want hij vond dat zijn vrijheid van godsdienst en meningsuiting was ingeperkt. De rechter stelde de man aanvankelijk in het gelijk, maar de werkgever ging wel met succes in beroep, want de rechtbank oordeelde woezig dat de man niet in gewetensnood zou zijn gekomen als hij zijn vrome afscheidsgroet had weggelaten. Maar in Zwitserland zegt ze altijd, kruiskot. mag het dan ook niet meer? Dat is Ik vind de gewoon, grote vraag. Ja, dat, dat kan gewoon niet meer. is niet meer van deze tijd. Dat er ja. echt geloof en staat moet je scheiden. Dat heeft niets met elkaar te maken gewoon helemaal. Echt, hou er mee op. Ik vind ja, ook dat... Dat, dat straks krijg je ook als we dat weer uh, samen gaan doen in Nederland. En dan, als de Alexander genoeg heeft van Maxima, dan pakt hij de volgende vrouw. En hij mag niet scheiden natuurlijk. Nee, maar ja, Maxima was. is wel 40 geworden. Hè, met gratie. Oh. Oh, ze wordt oud. Ja. Nee, maar ik vind ook een Amerikaanse president die dan zegt zo in het openbaar... May God bless, keep blessing America. Ja. Dat is, dat is net of God, God mag Amerika uh, zegenen. zegenen. Dat mag hij doen. Dat is een hele eer. Zo klinkt het bijna. Of God, dat mag je doen. Maar mag Amerika. Ja. Dat vind ik zo fout. Dat moet je niet doen. Dat moet je gewoon niet zeggen. Dat, is echt, dat doet iedereen dat is, thuis dat is, wel... Dat is vragen om een linde volgens jou, als ik jou zo hoor. Ja, niet doen. Echt, niet, echt. doen. niet doen. Ik waarschuw niet nog een keer. Want dat kan zo niet natuurlijk. Nou, straks onder andere wat nieuws uit uh, de regio. Eerst heeft een nieuwe single van Daspa. Of ze uit het Duitsland komen. Geen idee, maar dat, uh, ja, dat zou je wel denken met zo'n titel. En de nieuwe single heet The Game. Nieuwe plaat van Dust Pop. Ze hebben allerlei uh, knipogen naar de jaren zeventig, onder andere ook naar Roxy Music. En dit is een nieuwe zinger die heet The Game. En voordat je het weet is het ook alweer tijd voor je wat regio-berichten. En wat hebben we een hoop regio-berichten? Vertel. Ik heb uh, een bericht dat als gevolg van de bezuiniging op het openbaar vervoer... ...worden per zondag 1 mei in onze regio de dienstregelingen voor de bussen aangepast. Voor Zandvoort betekent dat er op zondag voortaan minder bussen rijden. en ja, Gelukkig alleen op zondag. Yep. De provincie heeft besloten deze maatregel alleen op zondag toe te passen... ...omdat op deze dag gemiddeld het minste aantal reizigers van de bus gebruik maakt. De wijziging voor 80 is dat de ritten vanaf het busstation om vijf voor half acht en om vijf voor half twee s'nachts vervallen op zondag. Nou, dat vind ik niet erg. En van 81 vervallen op zondagochtend enkele ritten vanaf het busstation en vanaf de Keesomstraat. Nou ja, oké, okay, het gaat allemaal wel lukken. En uh, 81 rijdt op zondag ook niet meer op het traject Haarlem Station over Veen Zandpoort Zuid. We zetten toch op zondag juist dat er extra mensen naartoe komen om naar het strand te gaan? Ja, maar ze komen waarschijnlijk niet even uit Zandpoort, want die gaan waarschijnlijk naar Bijenmuiden, naar het strand. Oké. Okay. Nou, nou goed. Vorige week zondag ontstond er rond de kwart voor uh, smiddags een aanreding tussen motorrij van de politie en een 15-jarige jongen uit Zandvoort. En die was op de fiets. Volgens de reed de motorrij en de fiets op de busbaan. En dat mag niet, natuurlijk. Komen de Vanuit de richting van Zandvoort kwamen ze. De motorrijder, de fietser, inhaalde. Sloeg de fietser linksaf om de busbaan over te steken. En hierdoor raakte de jongen uh, uh, met de fiets ten val. De motorrijder wist zijn voertuig nog staande te houden. De 15-jarige fietser klaagde over zijn nek, uh, pijn en pijn in de heup en, en hij schouder. Riep om moeder. En hij riep om zijn moeder. En de politieagent is er als een haas vandoor gegaan. En die hebben ze laten weten te traceren. En de ja, te maar gewoon niet uitkijken. Hij rijdt de, de, de busbaan van: ik hoor niks. En had cocaïne op ja. zijn mouw en zo. En hij had een stroomstootwapen bij zich. Goed zo. Dat laatste klopte niet, geloof ik. Vandaag zal. Uh, uh... De dag in het teken staan van de eerste hoge hakkenrace race in Zandvoort. De race vindt plaats in de Kerkstraat en wordt door de gezamenlijke ondernemers georganiseerd. En het begint om half drie. Misschien is het wat anders. Als dus ben je 18 jaar of ouder en heb je een paar flitsende hakken van tenminste 7 centimeter hoog. En dan kan je misschien wel in aanmerking komen voor de hoofdprijs een waardebon van 500 euro. Dus uh, nou, dat is wel grappig. En er is ook nog uh, iets van dat iedere klant krijgt vandaag in de Kerkstraat bij aankoop. Een tas met allerlei cadeaus en kortingsbonnen van alle deelnemende ondernemers. Oh. Dus ik ben heel benieuwd. En de horecaondernemers gaan met dienbladen met hapjes... ...door de straat en de geluidsinstallatie wordt verzorgd door Elres. En het belooft een groot spektakel te worden. Nou. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Dus om half drie begint de race. start is beneden. Finish dus boven. En uh, ja... Uh, in één keer naar boven rennen en dan finishen. Wat grappig. En, en de eerste tien deelnemers die over de finish komen krijgen ook nog een gratis voetmassage aangeboden. Kijk, daarvoor zou je dat doen. Dus je kan tot een half uur voor aanvang, dus uh, tot twee uur kan je uh, inschrijven. Bij Avenue, Beach Gym, Banana Moon en BB4 Shoes. Het kost slechts één euro. 1 euro? Nou, dat is toch bijna niet. doe je tegenwoordig nou nog voor 1 euro? Nee, nou, dan kan je mee renden, maar dan ja. moet je wel die schoenen hebben, hè. Oh ja, die moet je even bij je oh. moeder uit de kast van het uh, toveren. <laughs> uh, de tweede Zandvoortse Sportcafé op vrijdag 29 april gaat, uh, gaat gebeuren. En die houtkampen slaat bij langs de lijn onder meer atletiek, honkbal en voetbal. En de hoofdrol uh, De Hoofd. Dorper speelt zelf ook voetbal, honkbal en later softbal. Hadden we ontvangt in mango's tussen 7 uur en 9 uur. Zowel sporttalenten als bestuurders uit het Zandvoortse verenigingsleven. Geert Tonen, uh, Westhouder Sport en Steffen van der Pol. Nou goed, en nog meer, die openen de avond. En de Zandvoortse talenten, ja de Oort, paardrij in van... Imke van Aar Badminton en andere Kelly Steen van Voetbal... die komen allemaal voorbij om daar even te oude hoeren en te praten over de ambities. Nou, ga er naartoe. En, uh... Het is in Hotel Hoogland weer, neem ik aan. de TV. Sorry? In Hotel Hoogland. In Hotel Hoogland, ja. ja klopt. Dus. Wat nou. wordt een happening, jongens. Leuk. Uh, ja, leuk. En uh, ik kan nog zeggen, ga morgen luisteren naar... Uh, nee, morgen ook natuurlijk altijd luisteren naar ZFM. Normaal zijn er paasracers en dan zijn er speciale verslaggevers. Waaronder mijn personen die uh, proberen de paasracers een beetje op te leuken met fijne muziek... en leuke interviews met onze eigen interviewers. Dan hebben we Jaap en... Uh, Benno. Is Benno nog bij? Ik ben niet. <laughs> Wat erg. Ik kan even niet op zijn naam. Ik zoek het even op. Zoek het even op. Is goed. Draai ik uh, ja, van Densen. Van Densen. Dan draai ik even de nieuwe single van Cold War Kids... We hebben al No Vacation gehad. En I'm Yours. Misschien is dit wel de grootste Final Begin. MUZIEK We're looking so far Ja, dat had ik echt niet verwacht dat ze even goed zo groot zouden worden. Final Begin, oftewel Cold War Kids. In de zet, de gemoei. Het ligt niet aan uw toestel. Het ligt aan de uitzending. Je moet even weten dat ze nu uh, eindeloos aan uw radio zitten. Te ja, en nu fritten. hou je erover op. Ja, dat weet ik wel. Maar sommige okay. mensen zitten ik even: Jezus, luister. Normaal moet je mij muziek ook snoejaak beluisteren thuis. Dat snap ik ook allemaal wel. Maar nu kan het even wat minder. Dus zet er een tikje achter. Beetje ja. relaxed. Beetje relaxed. Relax. Ja, nog wat politieberichten binnengekomen. Ja, ik heb hier een leuk bericht trouwens. Oh, ik moet niet wegdraaien. Steek van wat. Een, een 80-jarige automobilist uit het Friese Sint-Nicolaasga... Ja. is donderdag aan beide kanten van de brug... in Sneek dwars door de slagbomen gereden. Ja. Gelukkig stond die nog niet open. En de man verklaarde dat hij niet goed kon zien... omdat hij kort voor oogdruppels had gebruikt... Hij had ze gekregen tijdens het onderzoek in het ziekenhuis. Verblind knalde hij bij de brug door de slagbomen die net omlaag waren. En gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. En er stonden ook nog geen mensen voor de brug te wachten. Maar de politie heeft wel het rijbewijs <lacht> van de bejaarde man ingenomen. En het CBR onderzoekt of hij nog wel achter het stuur mag zitten. Maar het is inderdaad zo. Ik ben, ik ben dan zelf uh, ook, uh, ook al zo bejaard. En die yeah. man die moest waarschijnlijk. Hé, hey. <lacht> ah. doe, doe ik dat? <lacht> nee, dat doe ik niet. Oh, ik. Doe je dat expres? Niet dat die knopjes komen. Ja. Maar uh, die man, uh, die had waarschijnlijk iets, uh, dat hij moest kijken, een check voor een uh, staaroperatie ofzo. Ja. En dan denk ik van, nou, ik ben nu 50, ik heb twee nieuwe lenzen, maar ik weet precies hoe het gaat. Zoals een bril, je pupil staat echt wijd open. Ja. Dus al het licht komt keihard gewoon binnen op je netvlies En ja, je ziet het gewoon heel slecht. Moet zo en er wordt komen. ook aangeraden dat je meegenomen wordt, dat iemand anders je rijdt. 80 jaar, maar ja, dat was je misschien weer vergeten. Dat ze ook wel een beetje dement zijn. Van, heb je niet gehoord dat ze allemaal zeiden? Nee. <laughs> het is wel aan om doen, dan jarige dan. En dan zit ik te denken van... Ik dacht eerst toen ik het bericht las. denk ik van, hij is tijdens het rijden... Is hij aan het multitasken geweest? Hij, is, hij heeft zijn ogen gedruppeld tijdens het ja. rijden. Maar dat ja. was niet het geval. Dus, ja. nou, als we toch uh, meer in het politiegebiedje uh, zitten. En hier nog iets. In Amsterdam hebben politiemensen gisteren... Uh, het, het, het Vondelpark ontruimt. Want daar was namelijk een vechtpartij met plusminus 60 personen. En het is een beetje uh, onduidelijk hoe, de, hoe het allemaal ontstaan is. En uh, via Twitter laten mensen nog weten dat er ook een man te paard is geraakt. Ofwel een politieman te paard. En uh, nou goed, de schermutselingen mutselingen En dat, ja, misschien is het toch Over een relatie ging. Pas in Alkman was er ook een op, een. op een schoolplein was er een vechtpartij ontstaan. Ook tussen nou 50 of 60 leerlingen. En het ging erover omdat een meisje haar relatie had uitgemaakt met een jongen op dezelfde school. Oké. Okay. Dan denk ik, dat is toch mooi dat mensen ik, daar zo druk om kunnen maken, evengoed hè? Ja, ik zit even te koekelen inderdaad over die vechtpartij. Ja? Is dat nog. Maar een? Uh, is het, niet helemaal duidelijk? het gaat om vier man en een vrouw. Uh. Even een half elf wat ruimt. De jongeren zouden mensen hebben geslagen en van een fiets hebben getrokken. Een groep jongeren. Ja, toch te lang in de zon gezeten. En toen de politie wilde ingrijpen, keerden de jongeren zich tegen de gent en bekogelden ze hem met flessen. En de anderen, ja, met, ja, dat heb ik ook gezien op het journaal, dat het paard uit het water het gehaald. Je, ah, het is toch inderdaad wel waanzinnig. Dit. Het is best leuk natuurlijk als je op zondag, dat je in april in de zon gaat zitten, maar dan moet je toch een beetje mee uitkijken. Ja, nou, maar je hebt toch ook zo'n manier dat mensen elkaar oproepen via Twitter of zo, Dat ze dan met z'n allen ergens op een plek zijn. Oh ja. Weet je wel, dat, dat, dat, heet het, hoe heet het nou? Kimming, of dat een speciale naam? Nee, dan dat, dat gaan ze met z'n allen gaan ze iemand voor de gek houden. Hoor. Ja, ja. Ze, ze hebben dat toen ook gedaan, dat ze plots allemaal tegelijk voor Albert Heijn waren in Amsterdam. En ja. dat is toen ook op het journaal geweest. Of dat ze een, een compleet onbekend bandje helemaal gaan hypen. Ja. En dat ze met z'n allen gewoon naar binnen gaan. Al die teksten uit hun hoofd hebben geleerd in één week tijd. Ja. En die band weet totaal niet wat er overkomt. Die dus zegt van hé, Hoe kan ah, dat dan? je? dan zijn doorgebroken. En op een gegeven moment gaan ze dan even van achter komen ze terug, is de hele zaal in één keer leeg. Oh. Goed, dan is het pauze. is het pauze. Ja, en, Zoals, en dit is klaar. Het, het gaat is, is ook je ergs, ergste nachtmerrie hoor, vind ik. Ik, heb ook, uh, ik. ik heb natuurlijk vroeger ook toneel gespeeld bij Hildering. En, uh, yeah. Uh, en, en dan heb ik dus eigenlijk af te drone, Dan sta ik daar gewoon op het toneel yeah. En dat ik dan gewoon een toneel op geduwd word En dat ik gewoon niet eens weet in wat voor stuk ik sta weet je. En dat dan inderdaad dat de deur achter de deur van de krocht open zijn En dat iedereen al weg is en zo En dan zit er nog een man en een paardenkop hier Iemand om uit te rusten ja, <laughs> Precies Ja, ja, ik heb ja, ja, een man, ik man en een paardenkop. paardenkop Ja, natuurlijk ja, dus, Maar dat is wel leuk Maar dat, uh, ik denk van, misschien is dat in het Vondenpark ook wel zoiets geweest Dat, uh, dat uh, ze elkaar gelijk oproepen zeker met die nieuwe media, je pils. Ja, het is wel leuk. Ja. Hey, ik praat gewoon door, hoor. Ja, het is wel heel merkwaardig. Misschien dit. is het ook wel de uitzending, gewoon hier in... in, in noem je dat, in, de, in het gebouw, dat die slecht is of zo? Ik denk dat wij gewoon een grote inzamingsactie moeten gaan houden voor een nieuwe apparatuur. Apparatuur, dat zou wel wat kunnen zijn. Ik draai een stukje muziek, komen we straks bij je terug. Met een eigen goede plaat blijft het ook. De Stereophonics. Dakota. Ze kunnen wel eens een beetje van die muziek maken. Maar dit is toch altijd wel weer grappig. De zaterdagmorgen, 10 minuten voor 9. En straks onder andere nog muziek van onder andere Radiohead, Lotus Flower. Maar waar ons uh, momenteel druk op maken is natuurlijk de politie Light. Ja, dat is van de baan. Dat zou iets wel gaan gebeuren. Maar uh, nu heeft toch, uh, ja, de, de, de opstelte heeft dat tegengewerkt. Dat heeft de minister opsteld uh, van uh, Veiligheid en Justitie. Uh, toch uh, laten weten dat het niet doorgaat. Want hij wilde 30 miljoen euro wilde niet bezuinigen. En dat had hij dan, dacht zo van, nou dan neem ik gewoon eens een stelletje van die... Uh, Noem je WW's of van die stadstoezichten, die betaal je dan minder. Die hebben ook minder bevoegdheden. Die, die, die vragen we nog wel af of, je, of ze dan ook minder hoge boete uitdelen. Dat zou natuurlijk wel weer leuk. Die zouden we dan inzetten en dat zou dan de prijs... Uh drukken, Maar ik had juist weer gehoord dat er weer meer blauw op straat zou komen. Dus het is allemaal zo tegenstrijdig. Ja, ja. Daar staan maar niks van. Ja, want uh, wij moeten allemaal ook langer door gaan werken tot 67. Ja. En uh, er uh, worden nu aan alle kanten wat iedereen eruit gegooid. <lacht> en ik heb er echt zo van, waar slaat dit nou weer op? Ja, dus dus het is erdoor dat het nu zo is, hè, dat we nu tot 66 werken volgens mij. Ja. 67 is niet helemaal gelukt. Maar ondertussen worden aan alle kanten mensen ontslagen. En, maar straks hebben we een probleem. Ja, dat zien we dan op zich dan wel weer, maar ja. Ja, dat is ook bij KPN. Was het KPN nog een of de telecombedrijf... waar ze ook al iets van een e derde van de deelnemers ja. uh, eruit gingen gooien... en dat we veel meer aan het pingen zijn... dan in plaats van aan het bellen? Nou, volgens mij... Uh, maar ja, misschien sterft het uit, hè. Dat, dat, dat, ik bel meer dan dat ik ping, want ik ping gewoon nooit. Ja, ik, ik, ik stuur al een berichtje. Ja? Dat is wel makkelijk, maar ik bel liever. Ik vind het veel gezelliger. Ja ik, bel, ja, ik bel ook niet zo heel veel, moet ik zeggen. Maar uh, pingen, dat heb ik nog nooit. Ik heb nog nooit een sms-bericht gestuurd, volgens mij. Nee. Ook niet naar mij? Nee. Ik heb, ik, jou wel, ik heb jou wel eens een bericht gestuurd om te kijken of je ging antwoorden. En dat deed je mooi weer niet, hè? Nee. Maar ik heb mijn 06 ook al, alweer volgens mij twee weken in de, in de kast liggen. Ja, ja. Dus dan de, dan... Maar het is wel makkelijk. Het is wel makkelijk. Gratis gebruiken, maak je maak je geest creatiever. Want het is zo gewoon, dat je moet je ook... Uh, ...is wat anders doen, waardoor je geest gewoon andere ja. hoogte gaat beheren. Ja. ja, ik heb dan een stuk over gelezen in de krant dat het belangrijk is... ...dat je de jeugd, uh, in het in begin, uh, in begin van, van, van een jeugd, zeg maar, dat ze nog maar zes, zeven zijn... ...dat je ze muziekles geeft, want ja. daardoor krijgen ze een, uh, een brein wat uh, levenslang fit blijft. Ja, het cognitieve testen zijn beter. Dus, uh, ja. ja. Dus, dus uh, uh, ja vandaar dus dat ik zo ontzettend intelligent ben. Want ik heb natuurlijk ook uh, jaren ja, ik ben piano les gehad en zo. Ja, ik ben te laat begonnen. Ik ben pas met mijn derde gitaan gaan spelen. Ja, dat, dat merk je toch dat je dan toch achterblijft. Ja. ja, ik denk ook muziek, inderdaad muziekinstrument leren. Ook vreemde talen leren. En veel lezen. lezen ik denk toch dat lezen zo cruciaal is. We ja, maar... hadden het vorige week over. Hè, dat als je veel last, dat je daardoor... Uh, uh, een hoge, uiteindelijk een hoge opleiding deed, maar ja, je kan het dan ook, ook beter begrijpen, denk ik. Ja, het, het, meer tot het, je nemen. Het klinkt ook vrij logisch. Ja, het, eigenlijk wel. Hè? Als je leest, dan word je wijzer. Ja. Of je neemt luisterboeken, dan heb je er nog. Maar boek. als je meer wilt weten over de resultaten van deze studie, die zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Neuropsychology. Even dat je weet. 3M Fuse, de nieuwe zingen van Rouge. De installatie, dat zou je denken. 3M Fuses de Band. Oh nee, dat is de titel. En de, de band heet Belarus. Het yeah. mm. is 5 voor 9. En uh, wat houdt ons zo bezig? Wat houdt ons zo bezig? Nou, ja, wat ik... houdt ons zo bezig? Ja, is dit een brug voor jou? Want, uh... Uh, nee, geen brug okay, voor mij. Okay. Nee, wat ik, uh, ook dat zie, had ik op mijn papiertje geschreven. Dat op dit moment zijn er ruim 4,4 uh, miljoen uh, domeinnamen actief van Nederland. Vind je dat niet veel? Dat vind ik wel veel. Want we hebben 16 miljoen inwoners. dus 1 op 4. Ja. 1 op 3, 4. Die heeft er 1. En uh, er komen elke dag 2700 domeinnamen bij. Elke dag 2700? dus de Stichting Internet Domeinregistratie in Nederland. Dat zit bedrijf achter .nl. Ja. De, de domeinnaam .nl. Die staat dus uh, op... Nou, uh, ja. staat al uh, 25 jaar op maandag. Dus ze hebben een feestje. Oké. Okay. Ja. Doet u het wel? Als je nog even blijft praten. Dan hoor je of je doet het natuurlijk. Ja, doet het ook wel. Nou, dan ligt het echt in de studio. Ja, we hebben ontzettend afgeleid vandaag. omdat er een allerlei techniek in de studio niet helemaal werkt zoals wij verwachten. En uh, daardoor Ja, dat werkt het niet. Nou, ik, ja. ik... ik heb nog een weetje. Dat alleen ja, een ander, maar. ander per jaar 185 eieren eet nu met Pazen. Kippen staan nog steeds te dicht op stok. En uh, op elkaar kunnen niet op stok en niet naar buiten. Maar toch worden er toch 185 eieren per jaar gegeten. Dat okay. klopt het een beetje bij jou. Ja, ik zie er denk ik, gisteren zag ik een special over eieren. En ik las een stuk in de krant over de eieren. Dat, uh, dat er soms te snel scharreleieren eieren op wordt gezet. Terwijl het gewoon schuureieren zijn. Okay. Je? Dat, dat eigenlijk uh, moet je gewoon zeggen schuureieren. Want scharrelen eieren, dan denk je van dat soort kip. Nou, die heeft een geweldig leven, die loopt buiten. Nou, dat denk ik niet bij scharrelen. Maar ik denk wel, hij kan het rondscharrelen. Hij kan ja, rondscharrelen in de schuur met z'n allen. En het schijnt wel dat ze als ze buiten lopen, dat ze dan wel meer stress hebben. Omdat ze dan ook weer uh, toch meer vijanden zien. En het, het relaxen zijn ze toch gewoon als ze in zo'n klein hokje zitten. Is het lekker overzichtelijk ook gewoon het leven. Gewoon in, in een huisje. In een klein huisje. Ja. Nou, dat is het leven. Het dat leven is, er is niks. goed. Ja. En, uh, nou, maar, uh, ja, goed. Ik zoek even een muziekje op, heeft u even? Dus ik nou, ik heb de... anders toch wel een ander bericht hoor. Doe dat maar even. Dan ga ik gewoon een ander berichtje eventjes oplezen, oplepelen. ja. Yeah. Uh, er is, uh, op het strand in Tessel is een stuk kaak van een reuzenhert gevonden. Het dier leefde tussen 30 en 40.000 jaar geleden. Dus dat is al een heel oud, uh, ja. oud uh, bot. Al dus het waddencentrum Ecomare. En uh, ja, de, de medewerker van Ecomare trok, trof de kaak aan op een plek die met hoogwater normaal altijd onder water staat. En uh, ze zijn het erover eens dat het een reuzenhert was. En die, die ze waren van de grond tot het begin van de nek ongeveer 2 meter hoog en droeg een gewei dat 3,5 tot 4 meter breed was. 4 meter breed. Ja, en ze leefde in de ijstijd met allerlei andere reusachtige dieren zoals de wolhaarige neushoorns en wolhaarige mammoeten en steppe ja. Maar ik heb zelf het idee van nou als, als daar de, al die kaak gevonden is, dan moet het gewei toch ook niet ver zijn. Maar, maar ik denk dat het de gewei misschien wat uh, Ja. Ja, nee, maar dat, dat, dat is ook een heel raar spul hè, soms dat gewei. Ja. Is zit een soort van uh, haren die vastgekleefd zitten helemaal. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dit is een maf, maf Je denkt dat het hard is, maar als je het aanraakt, is het wel heel zacht. Dat ja. bekleed is met... met dus uh, ik denk dat dat toch wel goed vergaat dan. En uh, meer dan een, dat een bot vergaat. Ja, maar goed. Maar je wil niet weten wat ze over... 10.000 jaar van ons terugvinden. Hè? Van al dat plastic en zo. Ja. En dan zijn wij er natuurlijk niet meer. Dan is er gewoon wat gebeurd. De aarde is te heet geworden of zo. En dan komen ze dus dan met zo'n ufo aan... Ja. En dan denken ze, wat, zie je, zien ze die botten misschien? En dan zien ze al die plastic zakjes overal liggen. al die kunststanden het, en zo. En al die kunstlenzen. Dat is toch raar. Het maf is wel dat alles wordt omgezet in menselijke botten, denk ik. Want alle materie uit de wereld wordt uh, omgezet in, in voedsel of weet ik veel wat. Ja. En het komt allemaal in ons lichaam. En er komen al botten van. Hm. Dus uiteindelijk is er één grote menselijke bottenhoop wat er ligt ja, op deze aarde. Ja, een massagraf. Aarde. Een groot massagraf. Ja. En terwijl we eigenlijk zo'n klein beetje hebben betekend in die hele geschiedenis van de aarde. Hebben wij het wel het meest vervuild? Nou is het weer. Roogbouw. Ah. Lekker weer even positief praten. Einde van dit eerste uur. we nog ah. een eitje? Dat is een eitje allemaal.